van de vorige paus, Benedictus. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... gaan vandaag naar Limburg en Noord-Brabant. Het is hun derde dag van de kennismakingsbezoeken aan de provincies. Om negen uur beginnen ze in Maastricht. Vervolgens gaan ze naar Heerlen, Sittard, Venlo en Vredepeel. Vanmiddag bezoeken ze Rozendaal, Oosterwijk en Den Bosch. Daar geeft Guus een afsluitend optreden. Vrijdag gaan de koning en de koningin naar Friesland en Noord-Holland. De voormalige dictator Rios Mont van Guatemala is ontslagen uit het militair ziekenhuis waarin hij was opgenomen. Hij heeft nu huisarrest. De 86-jarige Rios Mont werd onlangs veroordeeld tot een gevangenisstraf van 80 jaar voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Later besloot het constitutionele Hof van Guatemala dat het laatste deel van de rechtszaak tegen hem over moest vanwege juridische onjuistheden. Rios Mont heeft nu huisarrest tot de rechtszaak verder gaat. In Japan is de oudste mens ter wereld overleden. Jiroemon Kimura was 116. Kimura werd geboren in 1897 in Kyoto. Hij maakte vier keizers mee en werkte bij de posterijen... tot hij in 1965 met pensioen ging. Het geheim van zijn lange leven, volgens Kimura zelf, matig eten. Het weer vannacht droog, minima rond 12 graden. Overdag eerst wat zon, later kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom terug bij de WNL Sport Amerika Nacht. Eén keer per jaar dan staat ons programma helemaal in het teken van Amerikaanse sporten. We volgen de NBA Playoff Finals. We hebben het net gehad over de grootste sport, American Football. We gaan het hebben over honkbal dit uur. En we gaan bellen met Dave van den Berg, de oude linksbuiten van FC Utrecht. Ja, die is nu en het Nederlands zelfde. En het Nederlandse zelfde, laten we ja. dat niet vergeten. Is nu in Amerika en dat doet hij fantastisch werk voor het Amerikaanse voetbal. Maar we beginnen met een schaatsport waar we toch niet heel goed in zijn in Nederland. Nee, heel, heel slecht zelfs. Uh, maar daar gaat Jules Zane ons uh, veel meer over vertellen. Want morgen begint in, uh, in, in Boston, als ik het goed heb, de finale van de Stanley Cup. En dat is de finale van de NHL tussen de Boston Bruins en de Chicago Blackhawks. Jules, goeienacht. Ja, een hele goede nacht. Laat ik je meteen uh, verbeten. Ze beginnen in, uh, in Chicago, niet in Boston. Ik Bruins had 50% goed, kans. Maar zo goed waren ze niet. <laughs> 50% kans had ik het. Hey, uh, allereerst, uh, Jules, voordat we het over die finales gaan hebben. Ik snap, het echt, ik snap het werkelijk waar niet. Een spectaculaire sport en op schaatsen. Waar we in Nederland toch heel erg dol op zijn op schaatsen. Um, hoe, uh, hoe kan het dat dat niet populair is? Um, ja, ik, ik denk dat er wel een aantal factoren zijn. Uh, de belangrijkste is toch wel uh, de kosten. Uh, het is een stuk makkelijker om je zo'n voetbalshirt te kopen en voetbalschoenen. Uh, als je gaat ijs hier, dan moet je ieder jaar... Uh, natuurlijk om de zoveel... Uh, uh, he, als die 10 centimeter is goed, dus moet er weer een nieuwe outfit komen. En zo'n outfit is gewoon peperduur. duur. Ik denk dat de kosten veel mensen tegenhoudt. En er is ook gewoon geen ijshockeycultuur in Nederland. Althans, geen grote ijshockeycultuur. De, de paar duizend mensen die het fanatiek spelen en volgen... dat is een hele hechte ijshockeyfamilie. Maar daarbuiten is er eigenlijk niemand die naar omkijkt. Maar Sjoel, uh, er is geen uh, sportcultuur of ijshockeycultuur in Nederland... maar hoe ben jij ermee uh, beland, in aanraking meegekomen? Ja, dat was eigenlijk allemaal al heel erg toevallig. Ik had een, een goede vriend en zijn vader verhuisde naar Amerika. En toen, wij daar, uh, toen ik al tiener was en daar uh, op bezoek ging, woonde hij in New York. En als verrassing had hij kaartjes om uh, in Madison Square Garden de New York Rangers te zien. En ik was uh, op slag verliefd. En die liefde uit zich nu op welke manier? Um, ja, Slapeloze ik, nachten? Ik, ik, ja, slapeloze nachten. Ik denk dat ik uh, van de Rangers, uh, de, de club die, ja, zeg maar waar ik fan van ben, dat ik daar maar heel weinig uh, wedstrijden van mis. Um, en nu sowieso bij de playoffs kijk ik eigenlijk uh, bijna alles wel. En ja, verder natuurlijk reizen naar Amerika uh, als je ergens bent, proberen om, uh, om een wedstrijd uh, mee te pikken natuurlijk. En, en helaas is dat in New York paper duur, samen met Toronto dat is een beetje de duurste tickets in de league. Maar gelukkig kun je elders wel... Uh, wat betaalbaarder naar de NHL. Dus ook het voordeel van het feit dat dat een. natuurlijk een wat kleinere sport is uh, in de VS. ten opzichte van de andere sporten. is relatief goedkoop om er naartoe te gaan. Ja, Jouw Rangers staan uh, morgen niet in de finale. Uh, de nee. Boston Bruins en de Chicago Blackhawks wel. Uh, wat voor teams zijn dat? Ja, het zijn twee teams die uh, gelukkig in een heel ander spel spelen. Dat is wel bijzonder om, om te zien dat je echt twee filosofieën tegenover elkaar uh, komen te staan. De Blackhawks spelen een heel compleet spel waarbij het team. En uh, zowel de aanvallers als de verdedigers dragen allemaal hun steentje bij aan, aan defensie uh, en aan aanval. Maar uiteindelijk spelen ze heel erg naar voren toe. Er wordt heel veel aangevallen. Ze proberen zoveel mogelijk de puck te hebben. Terwijl het spel van, van Boston er meer op gebaseerd is om heel erg uh, fysiek te zijn. Ze proberen de tegenstander klem te zetten. En op een bepaald moment komt de puck vanzelf vrij. En dan, ja, dan gaan ze eigenlijk counteren. Dus je ziet dat, dat, ja, dat er twee teams zijn waarvan de één gaat proberen om te laten zien dat zijn tactiek net wat sterker is... Uh, dan de andere. En ik denk dat het heel interessant wordt. En uh, de, uh, de Boston Bruce staan nu dus in uh, de finale. En in de eerste ronde van de playoffs... was het toch bijna het geval dat het uh, niet helemaal ging lukken. Volgens mij hebben we een fragmentje over hoe ze net op het laatste moment... ontsnapt in die eerste ronde. Uh, Back dus uh, to uh, Over de Down circle. 53 seconds to go. shots. wat gebeurde hier? Ja, het was een, een hele bizarre serie. Boston was de nummer 2 in, in het oosten. En ze speelden, uh, de, bijvoorbeeld waren de nummer vier. Ze speelden tegen Toronto, nummer 5. En die moesten, uh, ja, eigenlijk uh, iedereen verwachtte wel dat Boston het goed zou gaan doen. En, en, en ze deden het ook sterk. Ze kwamen al drie in de volgende serie. En toen werd het 3-2, Toen werd het 3-3. Want het en is en toen, zoals meestal andere sporten de best of se seven. Dus de eerste een, die vier ja. wedstrijden wint, die gaat door naar de volgende ronde. Ja, klopt. En, en in, die, uh, in die zevende wedstrijd, die was nooit te benen in Boston, uh, komt vroeg in de derde periode, dus eigenlijk in de, in de laatste periode van de wedstrijd, komt Toronto op 4-1 voorsprong in de wedstrijd. En toen was iedereen, nou ja, hè, dit is een enorme upset en dit zag niemand aankomen. Normaal gesproken is en, het dan gespeeld? Ja, normaal gesproken is er gespeeld. Er was nog nooit een team, er had nog nooit een team uh, drie doelpunten achterstand goed gemaakt in een, uh, in een, in een play-off-duel um, in de derde periode. En, en iedereen dacht, nou het is helemaal voorbij. En in de laatste tien minuten uh, scoort Boston toch nog die drie doelpunten. En winnen ze hem ook nog in overtime. En de laatste twee doelpunten kwamen ook in de laatste 90 seconden uh, van de wedstrijd. Dus het was misschien wel de allerergste uh, choke die, die ooit in het ijshockey is voorgekomen. En als je, als je even naar YouTube gaat en dan disappointed Maple Leaf fan. Er is dus een, een, een groepje vrienden die filmen dat ze juichen tijdens de wedstrijd. Maar ze, hebben, ze zijn zo sportief geweest om ook door te filmen... terwijl de wedstrijd dan vervolgens helemaal kantelt. En dat is wel uh, legendarische internet. Uh, de, dat, TV, was zeg maar. dat was absoluut een reclame voor de ijshockeysport. To toch uh, kan ik me herinneren dat het dit jaar ook uh, wat minder reclame was. En dat ging een beetje over de hardheid van de sport. Uh, hoe staat het daar nu uh, daarvoor mee? Ja, inmiddels is het denk ik wel wat verbeterd. Vooral uh, aan het einde van vorig jaar tijdens de playoffs... was er heel veel twijfel of de, de commissie... die. Was, die, ...die eigenlijk was aangesteld om spelers uh, aan te spreken op hun gedrag... ...en om schorsingen uit te delen of die wel goed hun werk deden... Nou, dat, ...daar was nog wel wat twijfel over. Langs zeker is dat beter. Er zijn weinig schorsingen in deze play-offs. Er waren ook relatief weinig schorsingen gedurende het, se het seizoen. Het waren eigenlijk de usual suspects, hè, de spelers die altijd al wat uitvreten. Nou ja, daar haalde inmiddels iedereen een beetje zijn schouders over op. Maar ik denk dat het, uh, ja, dat het er wat beter uitziet dan dat het een jaar geleden was. Ja, want die vechtpartijen die wij wel zien... Uh, ja, soms gaat het gewoon een door. Ja, ja, dat klopt. Is dat cultuur? Ja, het is een stukje cultuur. En het, het ligt ook wel inderdaad aan uh, natuurlijk de discussie... Uh, uh, wie zet iets recht? Als je als team achter de sterfspelen van een tegenstander aangaat... dan, dan zijn er mensen die zeggen... je moet dat tot de leak laten aanpakken. Die moeten zeggen... we moeten niet achter de kwaliteit, zeg maar. Die moeten we niet proberen uit te schakelen... Er zijn ook mensen die zeggen, dat moet een team zelf doen. Als je team niet hard genoeg is om tegen de fysieke kant van het spel te kunnen... Ja, dan verdien je het misschien niet maar, om te winnen. Maarten Kostloot de, wil graag de, een vraag stellen, volgens mij. Nou ja, ik vind het met het vechten wel aardig. Het hoort natuurlijk eigenlijk bij die ijshockeycultuur. Maar je ziet ook wel dat ze veel onderzoek doen naar de hersenschade de afgelopen jaren... en toch wat strenger willen optreden. En je ziet over het algemeen eigenlijk altijd dat er in de playoffs minder wordt gevocht... om de simpele reden dat uh, ja, die wedstrijden meer waarzijn, belangrijker zijn... En, uh, Spelers toch eigen voor hun geld kiezen en dat niet het risico nemen op allerlei uh, blessures. En ondertussen wordt er een beetje gejuicht in de studio omdat er een buzzer beater was uh, bij uh, de NBA-playoffs. Uh, in de laatste seconde, de buzzer gaat als de tijd afgelopen is, schiet uh, Gary Neal, die er volgens mij sowieso al een paar gemaakt heeft. Voor San Antonio nog een drie punten erin. We gaan het zo meteen nog uitgebreid hebben over uh, de ja, wedstrijd. Want, uh, We uh, uh, hebben uh, het uh, nog steeds over ijshockey. Uh, ja, ja want de NBA-finals uh, zijn nu bezig. Morgen begint de NHL-finals. Uh, wie verwacht jij die aan het langste eind gaat trekken? Oeh, dat is heel erg moeilijk te zeggen. Met daarom vraag ik um, jij ja, juist heb, Ja, nee, dat begrijp ik. Dat is natuurlijk een uitstekende vraag. Um, ik denk als dat, dat het, hangt van een paar, het hangt van een paar dingen af. Um, het belangrijkste is dat we aan het einde van de finale in de Western Conference hebben gezien... dat de sterkspelers van Chicago, waaronder Patrick Kane, dat die eindelijk een beetje op stoom zijn gekomen. Als die jongens dat kunnen voortzetten, dan wint, uh, uh, dan wint Chicago. Lukt, lukt dat niet? Dan, dan kan Boston doen wat ze tegen de Penguins ook hebben gedaan. De Penguins waren het meest scorende team van het afgelopen seizoen. En ook het seizoen daarvoor en het seizoen daarvoor. En uh, die heeft Boston in vier wedstrijden op welgeteld twee doelpunten gehouden. Dus het zal echt die strijd worden tussen hoe hot wordt de offense van Chicago wordt. Het, komt dat een beetje op gang, dan wint Chicago en in alle andere gevallen wint, wint Boston. De Amerikaanse sportliefhebber kan in ieder geval vanaf de morgennacht... weer elke nacht uh, voor de wijs gaan zitten. Want dan is het om, uh, om, om de dag uh, ijshockey, basketbal. Ja, ja, dat klopt. Ja. ja, dat komt perfect uit. Ja. <laughs> nou, dankjewel, je Jules, voor uh, deze duidelijke uitleg over het ijshockey. Uh, Graag gedaan. Goeien nacht. Goeien <laughs> nacht. Jules uh, Zanen weer uh, terug naar die NBA... Playoffs, finals, de derde wedstrijd is onderweg. Het staat 1-1 in de serie, ook best of 7. En we zijn halverwege de wedstrijd. Pieter, jij kijkt hem uh, samen met ons, maar je hebt er uh, heel verstand van. Wat uh, is er uh, tot nu toe? Hoe verstaat het? En wat, wat is er gebeurd de laatste paar minuten? Het is op dit moment uh, 50-44 in het voordeel van de San Antonio Spurs. En net op het laatste moment, zoals je al aangaf, maakte Gary Neal de man die eigenlijk niemand kende... Uh, een buzzerbieter, zoals dat heet. Mm. Dat, dat betekent dat je in, het, uh, in de schotlok als die afgaat nog de bal in het netje weten te mikken. na een scho geblokt schot van LeBron James. Misschien wel ook wel leuk om te melden. Ik, wou zeggen, ja, ik zag, ik zag je James. een paar keer heel hard juichen voor beide kanten. Want de laatste 30 seconden gebeurde opeens meer dan in het hele tweede kwart volgens mij. Ja, ik was heel enthousiast enthousiasmeerd. Dat het, laatste, het laatste minuutje inderdaad van die, van die wedstrijd. Ja, je ziet daarin even de klasse van, van Miami ook een paar keer naar boven komen drijven. Maar die sets van, van, van San Antonio. Alles wordt goed uitgespeeld. De vrije man wordt gezocht. Ook die laatste bal na dat schot van Nieuw. Hoe snel danken die bal. Gooit naar Parker En dan direct door naar de vrije man. En dan het schotje nemen. Dat is prachtig. Maar je moet toch ook een beetje geluk hebben. dat hij op het laatst vallen. er opeens drie-drie is volgens mij voor San Antonio. Dan moet je toch ook een beetje geluk bij hebben. Ja, absoluut. Zonder geluk vaart niemand wel. Ja, er is absoluut een factor geluk bij. Maar deze wedstrijd is niet gekend. bij veel raakenschoten tot nu toe. En misschien dat dat. Goed gemaakt moest worden in die laatste, in die laatste minuut met een paar hm. rake schoten van uh, San Antonio. Want uh, ja, San Antonio stond eerst tien punten voor, toen kwam uh, Miami dus heel snel terug en nu toch weer een, een zes punten. Verschil, Het gaat telkens een beetje op en neer, maar het lijkt alsof San Antonio toch telkens een klein beetje de overhand heeft. Zegt dat nog iets of gaat de wedstrijd nu pas echt beginnen? Het zegt natuurlijk wel wat. Het zegt wel iets het zegt wel dat San Antonio tot nu toe kan reageren op alles wat de Heat tot nu toe naar ze toe gooien in, uh, hm. in een vorm van basketbal. Uh, het zegt niks, en dat is de andere kant, omdat LeBron James wel niks heeft kunnen waarmaken waar, waar deze wedstrijd. Mm. Hij uh, speelt gewoon slecht eigenlijk tot nu toe. Hij weet een paar schoten te raken. Maar eigenlijk uh, is LeBron James nog niet los. En nee. pas als LeBron James echt los is, kun je zeggen of San Antonio de meeste wedstrijd kan maar winnen. Ik weet niet of het iets zegt, zo net tijdens een, uh, een, een time-out, waar overigens de cheerleaders werden vervangen door oude vrouwen die Gangnam-stijl <lacht> ja. aan het dansen waren. Dat uh, even terzijde zag ik dat. Uh, Jodanus Heslem, een van de veteranen van Miami. Niet de beste speler, maar wel een van de leiders van het team volgens mij. Echt op hem in aan het praten was van het komt toch goed. en Tenminste, of heb ik het fout gezien? Nee, dat heb je goed gezien inderdaad. Hij, wat hij, wordt er dan... Het Zou dat helpen? Wat wordt er dan gezegd? Dat is toch niet LeBron zoals ik hem ken? Ik denk niet dat LeBron James heel veel van dat soort praat nodig heeft. Maar blijkbaar, het is, het is toch een soort van team... Uh, het is een teamsport. En als een speler een andere teams, teamspeler wil oppeppen, dan zal hij dat absoluut doen. En NBA is daar een van de grootste sporten in. De spelers zijn altijd heel erg hyperactief tegenover elkaar. En het is ook meer een soort van teamgame... Uh, om dat te laten zien, ook voor de tv, hoor, want ze weten dat de camera's op ze staan. Mm -mm. Nee, ik weet het niet, hoor. Ik denk stiekem dat Anna daar wel een heel goed puntje maakt. En dat daar, dat daar gewoon weer heel duidelijk de tekortkomingen van LeBron James naar voren komen. Ik heb twee jaar geleden eens geroepen in die finale tegen de Dallas Mavericks... dat dit het issue is met LeBron James. Hij is te wanneer het, wanneer het moet. Wanneer het moet, houdt hij ze terug. En dan drijft hij minder dan hij doet in minder belangrijke wedstrijden. Het is een kleine... Misschien is het weer oude LeBron, misschien is het nieuwe LeBron die er wel overheen komt. We gaan het zien in de tweede helft. Zeker. En die duurt nog even, want ze zijn bezig met een lang halftime report zoals ze noemen. Het is gewoon rust, ze zitten allemaal in de kleedkamer. Dus zometeen verder met die wedstrijd. Maar eerst gaan we het hebben over voetbal. Ja, een mooi moment over het voetbal in Amerika te hebben. En met wie anders kunnen we dat beter doen met Dave van den Berg. Dave van den Berg werd bekend in Nederland door onder meer voor Ajax uit te komen in FC Utrecht. Haalde daar zelfs het Nederlands elftal. En vervolgens vertrok hij in 2006 naar Amerika... waar hij onder meer voor de Kansas City Wizards, de New York Red Bulls en de FC Dallas speelde. En inmiddels is hij het trainersvak ingedoken... en is hij volgens mij assistent van Amerika onder jaar. jaar. Goedenacht Dave, of goedenavond is dat voor jou natuurlijk. Goedenacht voor jullie, ja, inderdaad. Goedenavond voor mij. Klopt het uh, dat je nu coach bent van Amerika onder Ik ben bij de onder terechtgekomen. Oh, zo snel kan dat gaan. Is dat een promotie dat of een degradatie? Uh, uh, it, it, it, uh, ze vroeg aan mij of ik het leuk zou vinden om met, uh, om met dat soort jongens uh, te werken. En uh, uh, ik zeg nou, laat het een keer doen. En dat is eigenlijk zo goed bevallen dat ik, uh, dat ik daar ben gebleven. En uh, um, dat is van beide kanten goed bevallen. Want ik, uh, ik, ik, ben, er nu, uh, ik ben er nu twee jaar bij. En ik, uh, ik blijf de aankomende tijd ook gewoon bij. En uh, ja, dat bevalt me eigenlijk hartstikke goed. Ik, uh, je, je hebt eigenlijk nog, nog iets meer impact op, op de jongere jongens dan... Uh, ik ben op de, eigenlijk uh, bij, uh, bij de 120 allemaal al, al profs. En uh, ja, dat, dat, dat ligt me wel, moet ik eerlijk zeggen. Ja, je, je zegt, goed, gevallen en je zegt uh, of goed bevallen en je zegt uh, blijven. Dat geldt eigenlijk over voor, volgens mij je hele verblijf daar in Amerika. Want je ging eigenlijk daarvoor het avontuur heen om je carrière fantastisch af te sluiten en je bent nooit meer teruggekomen. Nou ja, het was een beetje, een beetje op, op twee gedachten ben ik hier naartoe gegaan. Ik wilde mijn carrière afsluiten. Uh, ...op een plaats waar ik, waar ik dacht dat het, uh, dat, dat het leuk zou zijn en uh, waar het mooi zou zijn. Dat is, dat is goed gelukt. En ik wilde ook kijken of ik hier wat op kon bouwen tijdens mijn carrière om, om na mijn carrière op terug te vallen. Het is, het is namelijk moeilijker om hier terecht te komen als je, als je niet, niet, niet wordt herkend door je voetbalkwaliteiten. En, uh, en ik heb in die jaren dat ik nog heb gespeeld hier zoveel contacten opgedaan dat ik... Uh, dat ik onder andere deze, deze functie daarin heb overgehouden. En uh, ja wat dat betreft is het, uh, is het helemaal geslaagd geweest uh, sinds dat ik hier ben terechtgekomen. Volgens mij, uh, Maarten Koolsloot zit bij ons in, uh, in de studio, die wilde volgens mij uh, iets vragen of zeggen? Ja Dave, je bent nu al uh, aardig wat jaren betrokken bij het uh, voetbal in Amerika. Wat is nou de belangrijkste ontwikkeling die je op dit moment ziet uh, in de sport, in Amerika, de voetbalsport? Um, minder, um, minder de nadruk uh, leggen op het, um, op het team. En, en iets meer de nadruk op de individuele ontwikkeling van de spelers. Um, ze hebben hier ook door dat het algemene niveau nog steeds, nog steeds onder dat van de, van de grotere voetballanden ligt. En um, ja, daar kun je dan wel een heel aardig team tegenover zeggen. Uh, maar uiteindelijk ga je dat niet winnen. En um, daar zijn ze heel erg vanaf geweken. En uh, nu staat uh, heel duidelijk de individuele ontwikkeling van de spelers zelf centraal. En uh, daar hebben we een paar heel aardige exponenten van. En uh, ja, er zijn een aantal, een aantal jongens die zijn, uh, die zijn uh, naar, naar Europa getransfereerd op hele jonge leeftijd. Dat willen ze graag. Dat is ook heel goed voor hun ontwikkeling. Omdat, omdat er hier gewoon niet genoeg kwaliteit is om hen heen om, om met en tegen te trainen en te spelen... Uh, en, en dus gaan ze naar Europa vroeg. Uh, zo, zo, zijn er, uh, zo zijn er een aantal jongens uh, dit jaar ook weer van de 115 in, uh, in Europa terechtgekomen. Eentje is bij Fiorentina heeft getekend. Dan um, hebben er twee bij Fulham getekend. Um, er is er eentje uh, twee weken geleden bij PSV proef geweest. Uh, wat, wat erg goed bevallen is wat ik uh, wat ik heb gehoord en uh, ja dus dus zo zie je die die die jongens die gaan gaan overal naartoe en dan heb je vanuit de onder 17 heeft er eentje een heel mooi contract getekend met Borussia Dortmund toch ook geen kleine club meer in Europa en uh... En er was er ook nog eentje van een proef bij, bij FC Utrecht geweest. Dus, dus ja, die jongens die waaien zo langzamerhand uit. En, um, en ik denk dat de meeste Europese clubs, de meeste grote clubs, die hebben hier allemaal, uh, allemaal fulltime scouts uh, neergezet. En, en die gaan eigenlijk heel jong gaan die, gaan die nu scouten. En uh, ja, ik denk dat dat uiteindelijk over een jaar of vijf, zes gaat dat, uh, gaat dat aanzien verwerven in, uh, in Europa. Omdat, omdat die jongens, daar ben ik van overtuigd, die gaan doorbreken. Uh, Dave, je zegt ze waaieren uit. Uh, hoe belangrijk is voor het Amerikaanse voetbal... Uh, dat de uh, Major League Soccer, jullie sterkste voetbalcompetitie... Uh, goed genoeg wordt om de jongens in Amerika te houden? Met andere woorden, wordt jouw werk eigenlijk niet moeilijker... als ze allemaal uh, wegtrekken? Moeten ze niet in Amerika blijven? Nou, ik, ik ben natuurlijk niet, be niet betrokken bij Major League Soccer. Maar het, het, het, er zit natuurlijk nog wel een verschil tussen uh, spelen in de 115 als 14-jarige... en de Major League Soccer, uh, wat met gewoon een full -prof competitie is. Ja, daar kom je gewoon niet in als 14-jarige jongen... Of je moet Freddy Doe heten, maar dat het is weer een heel ander verhaal uiteraard. Um, dus, dus ja, die jongens die moeten een tussenstap uh, maken. En die tussenstap die is hier is die niet goed genoeg um, tot nu toe. En um, ja, wat dat betreft is het uh, is het voor mij, uh, voor mijn werk maakt het niet zo heel veel uit. Kijk, ik, ik werk toch niet dagelijks met die jongens. Ik, uh, ik, ik scout ze en ik, um, ik, ik ben dan één keer in de, één keer in de maand ben ik dan met ze en dan, uh, dan gaan we aan de slag. Maar, ik denk dat het voor de jongens alleen maar beter is als ze met, uh, met, met betere jongens trainen, spelen en, en betere tegenstand uh, tegenkomen dagelijks. Maar kun je wel zeggen, uh, in, over het algemeen gezien, dat uh, voetbal op dit moment de, meest, uh, de grootste sport in ontwikkeling is uh, in Amerika? Ja, het is, uh, het is de, de meest populaire sport uh, onder de jongste jeugd. Uh, en, en die lijn die moeten we nu, nu doortrekken. Echt populairder ook dan uh, in merken voetbal of vlek voetbal wat ze als jongeren meestal spelen? Ja, er zijn meer, meer jonge mensen die, um, die voetbal spelen dan Amerika voetbal. En um, ja, dat is, uh, dat is eigenlijk al een, uh, al een tijdje zo. Um, maar ja, dat, uh, we verliezen er een hoop in de, in de leeftijd, uh, in, in de tienerleeftijd. En um, ja, die, die groep die moeten we eigenlijk zien te behouden. Hoe komt dat? En, um, omdat, er, omdat er te weinig goede coaches zijn. Oké. Okay. Dat is heel simpel. En jij maar bent dat ook dus wel... Besteld. Jij bent dus wel een goede coach. Iets ieder geval dat mag ik aannemen als je door de Amerikaanse bond wordt gevraagd... om het onder 15-team te trainen. Wat neem jij mee vanuit jouw zeg maar, Europese of Nederlandse uh, ervaringen mee naar Amerika? Ja, nou, toch wel, uh, toch wel uh, ook, ook de individuele ontwikkeling die voorop staat. Wat, wat gelukkig ook weer, uh, weer terugkomt uh, bij de meeste jeugdopleidingen. Um, en en ja, toch ook alles met de bal. Hier was het toch ook uh, al snel... Uh, het werd op het fysieke gegooid. Um, Amerika de laatste, de laatste paar uh, WK's. Het was altijd uh, een van de meest fitte teams samen met Zuid-Korea. Dan uh, neem ik aan dat, was, dat is ook altijd een ongekende machine. Um, maar het is, altijd, uh, het is altijd natuurlijk geweest van uh, heel fysiek. Um, altijd uh, leven van spelervattingen. En ja, je, ziet nu, je ziet nu wel een kentering. Uh, wij zijn bijvoorbeeld in, uh, in Nederland geweest vorig jaar op een toernooi. Uh, en we zijn dit jaar op een internationaal uh, toernooi geweest in Italië. En ja, dan dus zie je ook gewoon dat wij, uh, dat wij uh, eigenlijk 70% bal hebben en, um, en van achteruit ook gewoon opbouwen en de vrije man zoeken. En uh, ja, dat is wel mooi om te zien. We speelden vorig jaar tegen Ajax C1 met, uh, met, met, met ons, uh, ons elftal. Uh, en uh, ja, dan kregen we naderhand complimenten van de organisatie dat wij meer des Ajax speelden dan Ajax zelf. Ja, dat is toch wel een teken aan de wand dat we hier bezig zijn om... Uh, om, om een beetje een kentering teweeg te brengen in, in de manier waarop er naar voetbal gekeken wordt. In plaats van reactief ja. is het nu meer, uh, ik meer het... actief. En... Ik vind het wel mooi om te horen dat Dave van den Berg doet wat Johan Cruijff niet gelukt is. Namelijk echt voetbal naar Amerika brengen. <laughs> ja, maar ik denk dat, dat Amerika er toen niet klaar voor was. En Johan Cruijff is geen D van den Berg natuurlijk. Uh, nee, uh, gelukkig niet. Hè. Nou, om <laughs> gelukkig het dan maar mooi af te ja. sluiten. Ik ben ook heel blij dat Dave van der Berg, ja, ondanks de Amerikaanse nou. jaren, ook nog een klein beetje Amsterdams accent heeft. <laughs> Ja, ik denk niet dat het eruit gaat. Ik denk dat uh, die jongen, ik heb drie zoons inmiddels. En uh, als ik die af en toe hoor praten, dan uh, ben ik ook wel eens bang van boei. Als ik die ergens anders dan in Amsterdam neergezet dan, uh, dan ga ik vragen of ze niet in Amsterdam geboren zijn. Terwijl toch echt één in New York en eentje in Dallas is geboren. Dus, uh, nou, hartstikke dus, ja, mooi, Dave. Nee, Dat wordt lastig kwijtraken. Je moet zelfs zo ook nog voetballen. In ieder geval, uh, dank je wel voor je tijd. Heel, en heel veel succes in ieder geval de komende tijd met uh, Amerika onder 15. Ja, dankjewel, dankjewel. En uh, veel plezier nog en, uh, en een goede nacht. Dankjewel. me up van de Rolling Stones op uh, Radio 1. De Sport-Amerika-nacht. Uh, de hele nacht van 2 tot 6. alleen maar Amerikaanse sporten hier. Met uh, nou ja, zometeen nog uh, de MLB bijvoorbeeld. En nog een stukje NBA en natuurlijk nog weer voetbal. Maar eerst een uh, wat kleinere sport. Ja, het is een hele kleine sport. Maar in Amerika... Een kleine sport, een kleine sport in Nederland. Want in Amerika is het een hele grote sport op colleges. En dan hebben we het over lacrosse. En uh, ja, om uh, Nederland een beetje beter kennis te laten maken met deze sport... Uh, bellen met Iris de Jong posthumus van de Nederlandse Lacrosse Bond. En ze is zelf ook keeper van het Nederlands team. Iris, uh, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Ja, de enige vrouw in onze show. En uh, ja, gelijk met de deur in huis te vallen. Het enige dat ik weet van Lacrosse is dat het met een soort hockeysticks wordt gespeeld... en dat ze heel hard achter elkaar rennen. En dat ze ook elkaar heel hard slaan met die sticks. Dat klopt voor dat klopt gedeeltelijk. Deze dus, uh, lacrosse is een teamsport die afstand van de Indianen van Noord-Amerika. Het is een uh, mengeling van basketbal, Amerikaanse voetbal, hurling, ijshockey en hockey. En uh, wat je zegt, we hebben allemaal een stick in handen met daar aan een net. Uh, nu is het zo dat wij als doel hebben om zoveel mogelijk te scoren in de goal van de tegenstander. Maar uh, je zegt net, ja, ze rennen heel hard achter elkaar aan en ze mogen elkaar slaan. Dat mag alleen bij de mannen. Okay. Bij de vrouwen mag je geen contact maken. Bij de mannen is dat wel degelijk anders en mogen ze uh, volledig contact maken. Waarom is dat? Uh, waarom is dat? Het ja, dat is ooit ontstaan bij de, uh, bij de Indianen. Uh, toen zijn de regels opgesteld voor de mannen. De mannen dragen ook heel veel bescherming onder een helm, een tolk. Handschoenen, ritbescherming, et cetera. Um, waarschijnlijk is het zo dat toen de vrouwen op een gegeven moment mochten gaan sporten, dat het te gevaarlijk was. En dat er daarom helemaal andere regels zijn geworden. We staan nog met meer mensen in het veld. Um, de doelen staan op andere plekken. En uh, ja, dat het toch iets minder fysiek is bij de vrouwen. Ja, dat is maar goed. Wat ik me nog herinner tijdens mijn uh, studententijd in Boston, is dat het ook hele mooie meisjes het speelden in uh, lacrosse. Dus dat is ook wel een goede reden dat ze elkaar niet uh, uh, mogen aanvallen. Nou, daar ben ik het zeker mee eens. Ja, want uh, dat, dat is in Amerika. Daar, daar speelden heel veel uh, Amerikaanse meiden speelden dat tijdens college. Maar hoe groot is de sport eigenlijk hier in Nederland? Nou, de sport in Nederland die groeit enorm hard. Sinds 2008 is het ledenaantal van de bond verdubbeld. Uh, nu moet je wel denken aan kleine 850 leden in Nederland. Zowel ja. mannen als vrouwen. Uh, dat groeit wel enorm snel. Uh, je zegt zelf, Amerika is het heel erg groot. Uh, in Canada is het een nationale zomersport. Oké. Okay. Ja, daar is het nog veel groter. Dus daar is het nog groter. Ja, ik heb uh, begrepen dat het WK uiteindelijk ook in Canada gespeeld is geworden. En uh, nou ja, dat Nederland daar heel graag heen wil. Maar ja, zoals heel veel sporten geldt op dit moment, er is uh, weinig geld. Klopt. Wij zijn uh, met de Nederlandse Lacrosse Bond vorig jaar mei zijn wij lid geworden van het NOCNSF. Nu denken heel veel mensen dat er dan gelijk een geldkraam geopend wordt... en dat je gelijk subsidies krijgt. Uh, <lacht> dat is helaas niet zo... Um, wij willen inderdaad naar het WK Lacrosse met het damesteam. Um, dus op dit moment zijn, <laughs> zijn er vliegtickets geboekt voor 6 juli, want op 10 juli begint daar het WK. Um, wij moeten als speler allemaal 1500 euro inbrengen als eigen bijdrage. En daarnaast zijn wij helemaal een crowdfundingactie begonnen om het resterende geld bij elkaar te krijgen en ook sponsoren te zoeken. Ja, en dat is 1500 euro uit eigen zak of ja, inderdaad gesponsord met uh, nou, eigenlijk alle mogelijke manieren... alleen maar om voor die sport die jullie zo prachtig vinden naar een WK te kunnen. Ik klopt, inderdaad. En voor Nederland uit te komen. Ja. Ja. Is, maken we dan ook nog een beetje kans als we er eenmaal heen gaan? Want dat is misschien voor heel veel mensen wel een reden om te investeren. Kun je zeggen, ja, ik heb meegeholpen aan de wereldtitel. Dat klopt. Uh, nu moet ik wel heel realistisch blijven. In Nederland bestaat de sport tien jaar voor mannen en vijf, zes jaar voor vrouwen. Um, ja, als je kijkt naar de, naar de grote uh, grootmachten in de wereld, zoals een Amerika, een Canada en een Australië, daar wordt het al jarenlang gespeeld. Dus deze drie landen gaan waarschijnlijk ook voor de podium plaatsen. Nu moet ik wel zeggen: er zijn 19 landen die meedoen aan het WK. Um, wij hopen met de dames om sowieso in de top 10 te eindigen. En als het kan in de top 8. En uh, dan is de kans ook zeer groot als we doorgaan in de pool, dat wij een van deze grote machten loten. En dat het dan uh, ja, helaas uh, heel erg moeilijk wordt om van ze te winnen. Als uh, keepster uh, van het Lacrosse team. Uh, ja, hoe, hoe, hoe ziet jouw leven eruit uh, met het Nederlands team? Hoe ziet mijn leven eruit? Op dit moment trainen wij twee tot drie uur per dag. Dus dat is zowel of bij de club of walballen. Dus dat betekent. Is, dat is bijna fulltime. Ja. Maar terwijl je er toch geen geld voor krijgt, volgens mij. Nee, we, we krijgen er helemaal geen geld voor. We leggen zelfs geld toe. Want alles wat we doen, ja. dat, dat moeten we zelf faciliteren. Uh, maar het is zo'n on ongelooflijk leuke sport. En als je er eenmaal aan begint, ja, dan wil je niet meer anders. Maar zijn het ook heel veel. Uh, is het vooral nu mogelijk omdat er heel veel studenten dit doen? Um, hoe bedoel je, is het vooral nu mogelijk? Nou, dat die niet een fulltime baan hebben. Uh, nou ja, wij hebben ook spelers die hebben wel een fulltime baan. En die zetten heel veel op, opzij. Uh, sommige bedrijven die helpen daarin ook mee om het te faciliteren. Maar ja, het is vaak in vrije tijd. En dat is wel heel erg jammer, want ze zouden veel meer energie er nog in willen stoppen. Maar ja... Er moet ook geld in het laadje komen. En ook als je nog de eigen bijdrage moet betalen. En nogmaals, we zijn ook voor een groot deel nog allemaal student. Nee. Ja, dan, dan moeten we erbij werken en daarna studeren. Is het trouwens mogelijk om, als je echt heel erg goed bent, misschien naar een Amerikaans of Canadese competitie te gaan en er dan wel geld mee te verdienen? Of is het in, in vergelijking met andere grote Amerikaanse, Noord-Amerikaanse sporten toch ook nog wel een, kla een dwergje? Nou ja, dan is het bij de vrouwen nog iets meer aan het werken ja. dan bij de mannen. Ik weet bij de mannen dat je, als je een wand speelt, dat er ook echt wel mogelijkheden zijn om uh, van lacrosse werk te maken. Maar voor de vrouwen is dat gewoon op dit moment nog heel erg lastig. Ja, ja. Uh, het is in ieder geval uh, jullie hoop om uh, naar het uh, WK te gaan. 6 juli dan vertrekken jullie sowieso. Maar er mag nog altijd uh, een beetje geld bijkomen voor bijvoorbeeld de fysiotherapeut zo hè? Ja, klopt. En vrijspaden. En voor een auto. Voor het geval van noodgevallen. Wij, wij hebben nu het uh, budget echt op de basis. Van de basis compleet. Maar ja, al het geld dat nu binnenkomt. Dat helpt ons extra. Uh, dat kan ook zijn. dat Gewoon simpelweg een paar extra sokken. Maar uh, ja, we, we proberen er het beste van te maken. En we zijn heel trots dat we van Nederland mogen uitkomen. Ja, als je nog nu nog tien seconden van ons krijgt. Om jezelf te verkopen. Dan zeg ik nu dat iedereen naar www.indiegogo.com moet gaan, moet zoeken op Nederland Lacrosse en daar uh, kan elke euro die men wil storten gestort worden en dan gaan ze ons helpen om onze droom werkelijkheid te laten worden. Nou, we hopen dat het allemaal gaat, dat iedereen uh, gaat storten en dat jullie het hartstikke goed gaan doen uh, in Canada deze zomer. Iris, in ieder geval bedankt voor je tijd en uh, slaap lekker verder. Nou, jullie ook bedankt en uh, nog een hele goede nacht. Wij praten in de studio verder over een ander sport. Volgens mij de derde sport hè, van Amerika of de vierde? Uh, het is uh, geloof ik de tweede sport van Amerika nee. officieel. Uh... De hondbal, tweede sport? Ja. Uh, ik dacht wel dat de NBA basketbal het was. Na uh, Amerika voetbal natuurlijk. Uh, baseball heeft eigenlijk uh, door de jaren heen is heel, heel populair, vooral uh, historisch gezien heel populair uh, en het levert langzaam populariteit Aha, in uh, op de NBA. Maar want, sport. En toch vinden jij, en uh, Lennart Bijshuizen en Maarten Koolsloot... bij ons in de studio, het allebei een prachtig, fantastische sport. We zijn er in Nederland ook niet heel slecht in. Maar uh, is het wel echt een tv-sport? Ga je er echt lekker voor zitten? Want er gebeurt toch heel veel tijd? Best wel weinig? Ja, ik nee. Dan ik, uh, de NBA en de NFL zijn echt een hele goede sport... om naar te kijken op de tv. Maar uh, MLB, uh, het honkbal kan je beter in het stadion zitten. Dat is een stuk beter, want als je op tv kijkt... Uh, ja, je hebt allemaal innings uh, en ze zijn telkens pauzes. Er zijn iets van uh, 17 pauzes in een wedstrijd. En uh, ja, soms gebeurt er gewoon niet zo heel veel, wordt er niet zoveel gescoord. Maar als je in het stadion zit, dan uh, zijn er heel veel andere dingen hmm. waar je. Uh, en toch helpen. blijf je elke nacht daarvoor wakker? Uh, nou, elke nacht is ook een beetje overdreven. Maar uh, ja, ik, uh, ik, in ieder geval mijn eigen team, de Boston Red Sox, uh, probeer ik elke avond wel uh, een paar nou, innings van mee te maken. Want Maarten, hoe lang duurt zo'n wedstrijd gemiddeld? Ja, gemiddeld 2,5 uur. Als het wel langer zitten als je het. Uh, nee, uh, moet kijken hoe uh, Lennart het beschrijft. Ja, ja zeker. Dat Lennart een zwaar leven heeft met de hele dag. Te kijken. <laughs> ja, zijn er zijn op dit moment ook wedstrijden bezig. We, we hebben het net over gehad: er worden 162 wedstrijden. Dat zeg ik nu wel goed voor mij: 162 ja. wedstrijden per seizoen gespeeld. Dus per vanavond, team is niet dat het hele competitie. Nee, iedereen moet uh, 162 wedstrijden spelen. Er wordt vanavond dus ook gespeeld. Ja. Uh, wat zijn bijzondere dingen die we vanavond zien? Uh, nou, we hebben het eerder uh, vanavond gehad over de draft. Uh, dus waar uh, spelers gekozen worden uit. Uh, uit het college-niveau. Uh, de eerste speler die gekozen is uh, in 2011. Uh, dat is Garrett Cole. Die heeft uh, vandaag toevallig zijn debuut gemaakt. Nee, jij zegt Garrett, Garrett Cole, maar het, het staat echt Gerrit, hè? Het is, ja, als ja, je spreekt het uit als Garrett, maar het is... Uh, ja, e ja, Amerikanen of spreken wij het gewoon als uh, Gerrit uit? Uh, uh, nou, ik wil het wel als uh, Gerrit uitspreken. Ja, vind ik ook ja wat is hij okay. een beetje Nederlands? Uh, nee, nee, nee. Jammer. Cali Boy, toch? Van Orange Lutheran High School. Dat zou goed kunnen, dat weet ik niet. Maar vertel, ga verder, sorry. Hij heeft een debuut gemaakt tegen de San Francisco Giants van Jeroen Elsof. En hij heeft gewonnen, hij heeft twee punten opgegeven en dat is een heel goed begin. Want hij is een pitcher, hij gooit de ballen keihard, of zo hard mogelijk, met een of met een Het ligt eraan hoe je gooit, maar in ieder geval zodat de tegenstander ze niet kan slaan. En dat heeft hij goed gedaan, blijkbaar. Ja, hij heeft zijn uh, debuut gemaakt en meteen gewonnen. Dat is een lekkere binnenkomen. Ja, me. dus uh, we zijn nu bijna op de helft Maar 1 juli zitten we op de helft van alle aantal wedstrijden. Zij, uh, is er al een trend uh, waarneembaar wie dit jaar uh, uh, de contenders zijn voor de titel? Nou, het mooie is dat aan het begin van het seizoen dacht iedereen... nou, de New York Yankees en de Boston Red Sox, die zijn niet zo heel sterk dit jaar. Uh, Waarom? En... Uh, nou ja, de, de Boston Red Sox hebben vorig jaar heel veel problemen gehad. Vooral in het clubhuis. Iedereen had ruzie met elkaar. Uh, ze hebben eigenlijk alle sterren weggestuurd. En een beetje halfbakken spelers gehaald. Uh, en de Yankees het, uh, die hebben heel veel last van blessures. Uh, ze hebben een beetje proberen te plakken. Ze worden ja. oud, de Yankees. Dat was ook een zorg. Ja. Uh. Want voor de mensen die de, de sport niet kennen... de Boston Red Sox en de Yankees zijn niet alleen hele grote rivalen van elkaar... dat zijn ook gewoon de twee grootste... Uh, de, de, de honkbalteams van de wereld, Barcelona. Real Madrid, Barcelona, dat ja. is misschien de beste vergelijking. Honkbal is natuurlijk een sport zonder incidenten op de, op de tribunes, de enige wedstrijd waarbij je, bij je wel iets ziet is tussen de Yankees en de Red Sox, dus dat hmm. geeft dan ook wel aan... Uh, maar maar ja. wie is dan precies uh, Barcelona, wie is precies Real Madrid? Want ja, volgens de, Boston de Boston Red Boston Sox is, zo, die is Barcelona. Winnen niet die winnen toch niet zoveel, de Boston Red Sox? Uh, ja, ze hebben <laughs> tussen 2018 en 2019... Of, uh, tussen 1918 en 2004 hebben ze niks gewonnen. Nee, 86 <laughs> jaar lang. De laatste tien twee twee jaar. E twee, de zegt uh, Lennart overigens met pijn in zijn hart volgens mij? Uh, nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ze pas de afgelopen 15 jaar volg. Dus, dus voor mij zijn, was ja. niet zo heel erg. Maar er zijn heel veel wedstrijden. En uh, nou ja, dat betekent dus dat je elke, elke dag fit aan de, aan de start moet uh, verschijnen. Dan is het natuurlijk, of om de twee dagen... maar dan is het in ieder geval uh, ligt het voor de hand om iets te tot je te nemen, waardoor je iets uh, beter <lacht> kan functioneren. Uh, er is nu weer een nieuwe dopingrel uh, ontstaan ja. in MLB. Misschien kun je daar iets meer over vertellen? Uh, ja, vorige week... Uh, of, ja, eigenlijk Het sluimert al een tijdje, maar vorige week is uh, bekend geworden... dat uh, de honkbalbond uh, wil kijken of ze ongeveer 20 spelers kunnen gaan schorsen... voor het gebruik van uh, verboden middelen. Die hebben ze dan ingenomen in een <lacht> kliniek in uh, Miami. En ze hebben de, de baas van die kliniek, Anthony Bosch, die heeft zich... Uh, er worden mensen van aangeboden als kroongetuigen. Ja. Uh, en nu is het wel de vraag of de schorsingen daadwerkelijk doorgezet worden. En er kunnen nog allemaal uh, uh, appeals gemaakt worden. Weet je wel. Dus het kan nog heel lang duren voordat de spelers geschorst worden. Maar... Er wordt echt jacht gemaakt op, uh, op doping gebruikt. Ja, Wat wel interessant is, is dat dan als je de eerste keer uh, een, uh, een straf krijgt... dan is het voor mij 50 wedstrijden. De tweede keer 100 wedstrijden. De derde keer, dan ben je klaar. Zou je motor? uit de sport. Het is eigenlijk net als gewoon hoekbal, worden, Free strikes hunkbal. Ja. Zeker. Uh, het enige, het meest interessante aan dit verhaal... vind ik hoe lang dit al duurt. Want het is natuurlijk net als met wielrennen. We weten al lang dat dit speelt. En 50 wedstrijden schorsingen voor je eerste vergrijp... is gewoon lachwekkend laag. Uh, bij een Olympische sport zou dat uh, twee jaar zijn. 1998, uh, om even een uh, kleine uh, verhaal, wat lange verhalen van te maken, uh, Sammy. Zoals Mark Maguire uh, waren in '98 druk bezig om het homo-record toen van Roger Maris uh, te verbeteren. Dat lukte ook, uh, maar deze altijd met behulp van uh, verdovende of uh, verdovende middelen met uh, anabolen. En uh, ze er juist vrij uh, scherp van, uh, maar. In de kleedkamer van Mark McGuire stond er al een, een potje met Anne Dat werd ook gezien door een reporter. Daar werd ook al wat over gezegd. Maar eigenlijk bleef het daar een klein beetje bij. Nou, daarna zagen we Barry Bonds. In de jaren daarna, die deed nog beter. Hè? Die, die, zelfs meer dan 70 homeruns. Je schloeg toch jaar. altijd die honkbal in het water daar? Ja, de San in McCovey-Cove. Ja. Uh, rechts uh, achter het stadion van de San Francisco Giants. Uh, daar liggen ook allemaal Cano's overigens in, uh, uh, in het water om die ballen te vangen. En zeker toen. Uh, maar Bond zei het ook met behulp van, uh, van, van middelen. En uh, je zag zijn hoofd groeide bijvoorbeeld nog van een normaal mens. Uh, ja, dat, dat gebeurt niet meer. Je en uh, zou zeggen, ik ga het een keer onderzoeken. Maar dat... Nou ja, daar werd natuurlijk ook wat over gezegd. En, en ja. er, zijn ook wel, er kwamen ook wel boeken over uit. Maar uiteindelijk, Major League Baseball, zoals net uh, Lennart beschrijft, doet nu wel iets of zegt dat ze wat gaan ja. doen. Maar het is natuurlijk een beetje. Ja, het stelt niet zoveel voor als je de afgelopen 15 jaar ziet waarin ze eigenlijk. Uh, ja, toch een beetje hier slap hebben opgetreden. Overigens speelt er ook een rol bij dat de Spelersvakbond in Amerika... ontzettend sterk georganiseerd is. En dat is ook uh, een element, uh, een groep die zich verzet tegen strengere uh, testen. Ja, Even dan maar misschien iets leukers uh, over het honkbal. Uh, wij, wij, wij Nederlanders, wij doen het goed in de MLB. Ja, um, ja we hebben ongelooflijk veel spelers die nu actief zijn in de MLB. Vooral korte stoppen. Uh, atletische spelers die vooral verdedigend heel goed zijn... Um, en ja, ze zijn allemaal heel jong en heel talentvol. En dat is echt heel mooi om te zien. Dat, uh, uh, dat je overal, uh, waar die spelers komen... krijgen ze overal uh, complimenten van hoe goed ze het al niet doen. Um, en ja, het lijkt erop dat je over vijf jaar gewoon een stuk of drie, misschien wel vier uh, supersterren hebt in de MLB die ja. Nederland zijn. En uh, we doen het goed op de internationale toernooien, zoals we het al gezegd hebben. Maarten, jij hebt het boek geschreven Hollandse honkbalhelden. Ja. Over deze mensen en ook uit het uh, verleden. Volgend uur dan gaan we daar uitgebreid over verder praten. Maar we moeten naar de actuele sport op dit moment. Miami Heat, San Antonio Spurs. Pieter, hoeveel staat het? Op dit moment is het 62-52 in het voordeel van de San Antonio Spurs. Dus nog, nog steeds uh, die tien punten. Nog steeds die tien punten. En wat is er uh, veranderd? Want, of uh, is het de hele tijd stabiel tien punten geweest? Nou nee, het is, de, het is eigenlijk wel vrij stabiel die tien punten. Dus het, soms uh, gaat San Antonio ietsje naar, naar boven, naar dertien punten. En dan komen Miami weer terug tot acht. Maar het blijft wel stabiel rond die tien. En ik uh, wil het elke keer weer vragen. Hoe gaat het met LeBron James deze wedstrijd? Ik moeten we nog steeds eigenlijk. wachten? Hij is vermist bijna en die, die <laughs> Hij is dus... vermist. Ja, het, ik heb hij... laatste gehoord dat hij op een uh, melkkarton staat nu uh, op de achterkant. Missing inderdaad jongens. Maar... Uh, als ik deze wedstrijd zo een beetje uh, in het schijnoog kijk... dan is het de eerste keer dat LeBron echt niet thuisgeeft in de, eigenlijk de hele play Hij neemt telkens een team min of meer bij de hand. Nu doet hij dat niet. Had San Antonio daar niet veel meer gebruik van moeten maken... en nu al met 20 punten voor moeten staan? Uh, ja. Dat is heel makkelijk gezegd. Ja, het, het voelt ook, de wedstrijd voelt alsof uh, San Antonio misschien wel met 25 punten oh. voor staat op dit moment. Nou, het is nu al 14 van is, is dat maar ook wel eh, misschien eh, even, het gevaar? Om goed, even tussendoor te zeggen, Manu Ginobili, man toch van 35... dunkt hem keihard naar beneden. En normaal doet hij dat toch niet echt. Maar dat is ook een beetje om zijn team om, omhoog te krijgen, volgens mij. Ja, ja, ja dat, dus. dat, dat is altijd een ongewaardeerd ding bij dunks in de NBA. Mensen denken dat het alleen maar voor uh, een spectaculaire uh, video-highlight zorgt. Maar het zorgt er ook vooral voor uh, om het team op te peppen. Om, te, om, om ervoor te zorgen dat iedereen weer achter uh, het team gaat staan. Nou, we spelen nu nog uh, vijf minuten in het derde kwart. Nog één voorspelling van je, Pieter. Gaan we LeBron nog zien uh, deze wedstrijd? Absoluut. Kijk, genoeg om naar uit te kijken. We hebben ook nog een uur en een kwartier in onze uitzending. Ik hoop wel dat het uh, lukt het laatste kwart. Moeten gaan graag wel lukken? Uh, ik hoop het wel. Tenzij ze in overtime gaan dus gelijk en dan doorspelen. Um, maar tot nu toe ziet het er goed uit voor de San Antonio Spurs. Ze spelen de eerste wedstrijd uh, thuis. En uh, ze staan dus uh, voor met uh, 66-52 op dit moment. Zometeen. meteen gaan we het hebben over uh, nou, show... Net als de NBA is er uh, nog een ontzettende showsport. Nog veel meer wwe showworstelen. Maar eerst gaan we luisteren naar Bruce de Boss Springsteen. Dit is Born to Run op radio 1. De Springsteen. Volgende week zaterdag te zien in de Goffertpark in Nijmegen. We maken van de pure sport een klein uitstapje naar de showsport. WWE, oftewel showworstelen. En er is in Nederland maar één man die je daarover kan bellen. En dat is Sander Schrik. Sander, goede, och, goedemorgen. nacht. Want het is toch wel een beetje showsport. Hè? Het is niet de echt ultieme topsport. Nou, het is... Nee, WWE, de AE, staat echt voor uh, entertainment. En uh, dat is het ook. Zo moet je het ook zien. Maar niet iedere uh, boerenlul kan zomaar daar naartoe. Je moet wel echt trainen. Nou, in dat opzicht is het wel sport natuurlijk. Het, het zijn wel allemaal atleten. Het zijn wel allemaal uh, types die bijvoorbeeld uh, in het verleden American football hebben gespeeld. Of uh, uh, uh, amateur worstelen, het, uh, het Olympisch worstelen hebben gedaan. Dus het zijn wel allemaal echte absolute topatleten. Alleen uh, ja, het is gewoon van tevoren bepaald wie er wint en wie er verliest. En ze hebben, ze hebben een stuk of twintig scriptschrijvers in dienst die uh, ja, de verhaallijnen wat bepalen. Dus uh, ja, het is, het is een soort van goede tijden, slechte tijden, meets, uh, nou ja, bijna de NFL qua impact en qua, qua kracht en explosies en dat soort zaken. Want ik, ik heb ook begrepen dat echt schrijvers van The Bold en The Beautiful voor dat WWE gaan schrijven. Ja, onder andere. Ze, ze hebben echt uh, ze hebben schrijvers die voor Friends hebben gewerkt. Echt comedy schrijvers. Ze hebben horror schrijvers. En ze hebben ook mensen inderdaad die voor, uh, voor, voor Soaps hebben geschreven. En die, uh, die zijn uh, heel veel bezig met het ontwikkelen van ook de karakters van de worstelaars. Iedereen heeft natuurlijk een uitgesproken karakter. De een is een good guy, de ander is een bad guy. En uh, ook ja, iedere week ze zijn iedere week... Uh, uh, live op maandagavond en dan hebben ze nog een programma op woensdagavond en nog een programma op vrijdagavond uh, ja, dat moet allemaal geschreven worden daar moeten allemaal leuke verhaallijnen in zitten dus het is een, een behoorlijke klus Maar Sander, hoe komt een, een nuchtere Groninger in aanraking met deze showsport? Ja, ja vraag ik me ook altijd af hoe dat... Uh, want ik heb bijvoorbeeld helemaal niks met, met boksen of met, uh, met andere uh, slechtsporten. Dus het, ik vind het ook heel vreemd. Maar ik weet dat ik als klein jochie van elf uh, uh, uh, logeerde bij mijn open oma... en dan mocht ik, uh, mocht ik uh, wat langer opblijven. En toen zag ik uh, toen nog de WWF op, uh, op Eurosport. Uh, Mr. Perfect uh, tegen de Texas Tornado en de Million dollar man Ted DiBiase grote nare man die zich ermee bemoeide en... Uh waardoor Mr. Perfect de titel won. En ik weet dat ik in mijn pyjamaatje voor de tv zat... en heel kwaad werd dat mijn favoriet zijn titel verloor. En sinds dat moment, november, uh, november 1991, ben ik eigenlijk fan. En altijd gebleven. Ik ben nu maar, 33. Maar, <lacht> ik, ik, ja, maar ik snap dat je als 1-jarig jongetje ook ja. nog echt gelooft... dat die grote, sterke man echt die, die, die wereldtitel afpakt... en dat het allemaal heel gemeen is wat er gebeurt. En dat alle scheldpartijen die worden gedaan, allemaal oprecht zijn, maar als 33-jarige man moet je er niet ook een klein beetje nog in geloven op dit moment, om het echt leuk te vinden? Uh, uh, ja nee, kijk, als ik, als ik commentaar geef op Eurosport, dan uh, geloof ik er ook gewoon in. Hè. Dan zet je gewoon de knop om en dan uh, je, juich je ook oprecht voor degene uh, waar jij voor bent. Weet of jij van tevoren, jij... want jij doet het commentaar dus bij Eurosport op dit mm -hmm. weet jij van tevoren wie er gaat winnen of is het ook nog wel spannend? Uh, nee, dat weet, dat weet ik allemaal. Dat, uh, en als ik het niet zou weten, dan zou ik het wel kunnen raden over het algemeen. Ik, ik volg het al zo lang, ik kan altijd wel ongeveer zien wat er gaat gebeuren. Maar kan je, staat dat, uh, kan je dat ergens lezen vooraf? Of krijg je een persmap waar dat in staat? Ja, ja kijk, wij krijgen gewoon uh, ook een script aangeleverd waarin ook gewoon staat. van. Uh, uh, deze superstar tegen deze superstar. En uh, de wedstrijd duurt zo lang. En uh, uiteindelijk wint degene met de DD Move. Nou, lees ik dat niet altijd door, omdat ik het leuk vind om het ook een beetje spannend te houden even Maar terug je naar het kind natuurlijk zijn. wel aankomen. Ja, even terug naar het kind zijn. Ja. Maar ik, ik blijf het toch echt intrigerend vinden. Ik zit het ook wel eens te kijken. En maar die mensen die in die zaal zitten, die lijken er echt in te geloven. Dan zie je echt 33-jarige, 40-jarige mannen... die echt, nou ja, net zoals jij, op je elfde staan te schreeuwen... omdat hun grote held in elkaar gebeukt wordt. Ja, nou, maar, maar weet, je wat, weet je wat het is? En ik, ik heb het daar wel met meer mensen over gehad. Omdat Dobby Dobby natuurlijk ook naar Ahoy kwam in, uh, in april. Van Ja, wat is daar dan leuk aan? En uh... Het is natuurlijk ook gewoon even uh, de sores van alle dag vergeten. Je kunt gewoon ongegeneerd degene die jij niet aardig vindt... gewoon helemaal verrot schelden. En hij vindt het uh, waarschijnlijk ook nog hartstikke leuk. Want als zijn opdracht is om het publiek te irriteren... en jij staat, daar, uh, jij staat hem daar uit te schelden... dat is toch, dat is toch heerlijk? Gewoon even tweeënhalf uur lang... Uh, ongegeneerd uh, <laughs> kunnen schreeuwen, ja. kunnen meeschreeuwen en uh, ja, het is, het is gewoon heel leuk. Ja, want het, het was in Nederland hè, WWE, die, die grote ja, sterren, ja. tenminste in Amerika zijn het echt sterren, die kwamen allemaal naar, uh, naar Nederland toe, naar Rotterdam. Ja, ja, ja dat was een uh, was groot succes, er zaten uh, ruim 5000 man in uh, Ahoy en ik sprak uh, achteraf wat, uh, wat mensen van uh, WWE en die vertelde dat, uh, dat het uh, publiek echt fantastisch was. Dat het het, het meest enthousiaste publiek van uh, de tour was. In ieder geval het eerste gedeelte van de tour. Uh, Toen sprak ik avond. Uh, en ook de mensen van Aaroy waren helemaal verbaasd over het feit dat uh, alle mensen in het publiek... ...van iedere worstelaar ook wisten wat ze moesten roepen. Bij Daniel Bryan riep iedereen yes, yes, yes. En bij John Cena was het uh, let's go Cena, Cena sucks. Dat, uh, dat weet Niel ook nog wel, want die is ook een keer geweest in, in Antwerpen. Als de dag van gisteren. Ja, dus uh, ieder, iedere worstelaar heeft ook zijn eigen catchphrases en zijn eigen dingen. En het publiek deed zo leuk en zo goed mee. En ik, de mensen van Ahoy waren daar wel... Uh, verbaasd over, maar ja, het verbaasde mij eigenlijk niet zo. En ik heb ook wel het idee dat uh, WWE wel weer terugkomt naar Nederland. Want het was gewoon echt, uh, het zat goed vol, het publiek was enthousiast. Prima omzet voor uh, WWE, volgens mij een half miljoen, uh, half miljoen euro, iets minder. Dus dat voor, uh, dat voor uh, een avondje is natuurlijk hartstikke prima. Ja, uh, dan hebben we het over Nederland, dan uh, 5-6 mensen. Hoe is dat in Amerika? Wat, wat zijn daar de grote evenementen? Uh, WrestleMania is uh, het evenement van het jaar. Dat is uh, ja, vergelijkbaar met uh, de Super Bowl. Uh, daar word ik naartoe geweest. Ik ben er zelf uh, dit jaar geweest. En uh, vanuit de persbox uh, gekeken. En de zaten, uh, even kijken, wat, wat was het volgens mij? Uh, 80.676.000 toeschouwers. Dus dat is natuurlijk hartstikke veel, gewoon 80.000 toeschouwers. ongelooflijk. Ja. En een uh, omzet van 72 miljoen dollar. Dus ja, dat, er dat kwamen mensen uit, uit 34 landen, uit alle staten van, uh, van de VS. Het, was, het zat helemaal ramvol in, uh, in Madlife Stadium. Dus dat was uh, dat is ongelooflijk. En een hele, hele goede sfeer. En alle superstars die doen dan net even een stapje extra en de Undertaker is er dan, die doet het ja. hele jaar eigenlijk niets, die komt twee, twee nee, maanden j, j, per jaar. Jij zegt, uh... jij zegt goede sfeer, maar er, er werden dan mannen met uh, stoelen geslagen, tegen auto's aangegooid en weet ik veel wat. Ja, ja. maar dat, dat is voor een WWE fan is dat een goede sfeer. <laughs> het is een, uh, een knotsgekke wereld en uh, <laughs> ja. ik denk dat het, of, of het show is of niet, het doet altijd pijn als er een grote man bovenop je springt met al zijn gewicht, als zwaartekracht daar ja, niet en, tegen. Dat moet je de Rock anders maar vragen. Die was natuurlijk uh, teruggekeerd voor zijn Wrestlemania match tegen John Cena. En die, uh, die is... heeft van een aan overgehouden. En die is uh, zwaar geblesseerd geraakt. En die heeft op zijn donder gekregen van de regisseur van uh, de film waar hij in gespeeld, Want de Rock die, uh, die moest geopereerd worden na zijn match tegen Cena. Het, uh, het is een, een wereld vol met uh, dit soort verhalen. En we zouden er uren ja. over kunnen praten met je, Sander. We hebben helaas uh, niet de tijd ervoor. Sander Schrik, dankjewel. Dankjewel. Yo. Hey, hoi. Nou, van het ene andere spektakel gaan we weer door naar het andere. Want uh, we zitten bijna aan het derde, einde van het derde kwart. En uh, als ik het goed zie, is uh, de voorsprong uh, weer wat groter voor de Spurs. Zeg ik dat goed? Uh... Dat klopt Niet precies. Niet door, uh, op dit moment is het uh, 19 punten in voorsprong in het voordeel van San Antonio. Ze zijn De tien grens, zijn ze nu flink voorbij van het verschil. En uh, ik zie nog iets bijzonders. LeBron James maakte weer twee punten. Zo waar? Ja, de pakken <laughs> kunnen ingetrokken worden. Zo ik man. Eh, denk het wel. Ik eh, zie uh, trouwens een, een, een opmerkelijk staartje, staartje langskomen. Danny Green, een, uh, nou, een, een, een, eigenlijk een soort reservespeler. Een nobody. Een nobody van de San Antonio Spurs heeft 42 punten gemaakt deze finals. LeBron James 39 in totaal. Dat zegt al genoeg, denk ik. Alleen al over deze wedstrijd tot nu toe. Het is uh, Danny Green, ja, yeah, de Danny Green show in plaats van de LeBron James show. Hoewel die nu wel de bal opbrengt. En uh, North Cole aanspeelt uh, en dan James naar binnen. En die maakt nog toch een, weer, een zijn toch weer vier punten op zijn tweede Het is ongeveer de enige kans die ze misschien nog hebben om nog een kwart goed te maken. Twintig punten achter, het is nog niet gespeeld. Maar dan moet LeBron James wel op gaan staan. En het Lijkt dat nu, maken we nu live op Radio 1 mee dat LeBron James aan het opstaan is? Dat lijkt wel, maar hij lijkt in ieder geval in één keer, de laatste twee balbezitter... lijkt hij wel een stuk agressiever dan dat hij de rest van de wedstrijd was. Ja, er zijn in ieder geval wel wat fans hier in de studio die in ieder geval uh, iets minder terug gaan kijken. En als ze nu weer weten te scoren, ja, eens, en weer Lebron James. LeBron James. Maar wel, dit vind ik wel interessant, Pieter. Uh, ze maken nu zes punten op rij. Neem eens nou dit hè, dat mooie woord momentum? Neem je dit dan mee van het einde van het derde kwart mee het vierde in? Thijago niet als, niet als het, het, niet. het op deze manier doorgaat, want Thiago Splitter maakt dat een heerlijke dunk uh, ja. om het kwart af te sluiten. 0,1 ja. seconde en het kwart is voorbij. Er is nog één kwart te spelen. Vijftien punten. Dat uh, gaan ze lang uitstrekken, maar uh, je ziet, om het misschien toch een beetje spannend te houden... de San Antonio Spurs staat voor, heeft bijna de hele tijd voor gestaan. Maar dan zie je opeens toch weer een beetje de klasse van LeBron James, kunnen we het zo noemen. En het van Norse Cole trouwens, die uh, over ja, die vloer heen dijkt om die bal te, te redden, zien we nu. Ja, misschien wel mooier die high top van hem op zijn hoofd. <laughs> Hij heeft een, een markant kapsel, ja. Het, uh, het, uh, uh, je, je, volgens mij komt de spanning er echt in en is er meer spektakel, meer ja, gebeurt zoals... meer dan in de eerste week Ja, inderdaad. Zoals ik al eerder heb gezegd, het is, een, het is een game of runs, zoals ze dat noemen. In één keer kan een team in één keer zes punten achter elkaar maken en dan is de score... In één keer zoals het nu nog maar 15 punten is, net waren het een 19. En 15 punten is in de NBA goed maakbaar in, de laat, in het laatste kwart. Maar is dit wel een voordeel waar we het uh, voor de wedstrijd over hebben gehad. Dat San Antonio Spurs een, een team is met heel veel ervaring. Heel veel ervaring in de finals. Dat 15 seconden voorsprong. Of 15 punten uh, voorsprong. Dat dat. Uh... Genoeg moet zijn voor een team met ervaring? Dat zou je wel denken. Zeker met die al veel geprezen coach. Ja, we gaan het meemaken in het laatste uur van de WNL SportAmerika Nacht. Tot zo na het nieuws van de NOS. WNL op radio 1.